Maud Schreurs met het edward journaal Oud-minister Dijsselbloem van Financiën... ...het bericht van RTL Nieuws dat hij te horen heeft gekregen... ...dat hij is afgevallen in de procedure. Dat betekent vermoedelijk dat Tom de Graaf de nieuwe vice-president wordt... ...van het onafhankelijke adviesorgaan van de regering. De Graaf leidt op dit moment de fractie van D66 in de Eerste Kamer. Hij is ook voorzitter van de vereniging Hogescholen... ...de vroegere HBO-raad. De vrouw van president Trump, Melania... bezoekt twee detentiecentra voor migranten in Texas... waar meer dan 2000 kinderen verblijven. Melania keerde zich eerder tegen het beleid van haar man... waarbij kinderen van illegale migranten... aan de grens met Mexico worden gescheiden van hun ouders. Gisteren besloot Trump na nationale en internationale ophef dat ze illegale migranten weliswaar moeten worden vastgezet, maar dan samen met hun kinderen. De Washington Post meldt nu dat de Amerikaanse federale overheid tijdelijk helemaal wil stoppen met de strafrechtelijke vervolging van asielzoekers. De verhuizing van het korps Mariniers naar Vlissingen gaat in principe gewoon door. Volgens staatssecretaris Visser van Defensie kan het afblazen van de verhuizing leiden tot schadeclaims van aannemers. Tot nu toe is er al bijna 37 miljoen euro uitgegeven aan de voorbereiding van de verhuizing. Veel Mariniers zien de overplaatsing naar Zeeland totaal niet zitten... en waarschuwen massaal te vertrekken als de verhuizing doorgaat. Maar Visser wees erop dat de Tweede Kamer in 2012 de verhuizing gewoon heeft goedgekeurd. Op het WK voetbal in Rusland heeft Frankrijk zich geplaatst voor de achtste finales. De ploeg won met 1-0 van Peru dankzij een doelpunt van Mbappé. Peru is uitgeschakeld en zojuist is de kraker Argentinië Kroatië begonnen. Het weer vooral in het noorden kans op stevige buien en de rest van het land meestal droog. Het koelt af naar een graad of elf. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Goed, uh, daar is het ook wel uh, radio voor. Hè? Ik uh, zie je nog met een theezakje lopen, rotzooi uh, net. Hè? Tijdens, uh, tijdens uh, het. Uh, ja, ja, ja, ja, dat maakt ik dan niet uit. Jij ja, kan ook nu, nu even lekker niks uh, terug zeggen. Maar goed, het uh, tweede, <laughs> tweede uur is uh, begonnen van uh, deze nu al gedenkwaardige en hilarische show. Om het uh, maar ook weer in die termen uh, te noemen. Die uh, Dylan Marcus en ik dan uh, weten bij de presentator van een, uh, een of andere bandjes concours. Denkwaardig, zon overgroot. Nou, zon overgroot. Die, ik, ik weet het niet, maar. <laughs> dat valt nog wel mee. <laughs> Goed. Uh, vorige week deze helden in de studio. Uh, twee man, Sterk Jeroen Bakers en Jan Marcel Schaper van uh, de Aspen Gems. Ik weet nu hoe ik het uit moet spreken. Ik heb het jarenlang verkeerd gedaan. Totdat uh, Jan-Marcel tegen mij zei... Nee, het is uh, anders. Deze, uh, die uitspraak moet je erbij doen. Uh, de jongens horen het uh, nu even niet. Want uh, ze zijn aan het repeteren in de hedon. Dat doen ze elke donderdagavond. En uh, dit was het laatste werkje wat ze hebben ge gemaakt. Wasted. En nou, het was niet verspeeld uh, de tijd die ze hebben genomen... om vanuit Zwolle hier naartoe te komen. Dat uh, zijn nog ware helden. En in dat rijtje ware helden noem ik dan ook maar Colin Hoeven, die we in het eerste uur hebben gedraaid. Straks ook nog nieuw materiaal van ja, ja Een, een nieuwe um, singer-songwriter in de Nederlandse taal. Tols uh, heet de man. En achter Tols schuilt Daan van Beijerbergen. Uh, nee, Daan van Beijeren moet ik eigenlijk zeggen. Zo, uh, dat is een echte naam. En uh, die heeft uh, ja, een, een, een, een Nederlandstalig nummer uitgebracht... Uh, en dat kreeg ik via, via vandaag. En dat nog eigenlijk anderhalf uur voor de uitzending. Dus ik heb hem er nog even gauw afgeplukt. En hij zit ook gewoon in de uitzending. Zo snel uh, werken wij. Deze band, ik zeg bijna uh, de single die ze hebben afgehaald van hun eerste album. Ja, daarmee hebben ze toch al uh, duidelijk een plek in mijn hart uh, veroverd. Ik zeg nu al, het is het nummer voor mij van 2018. En dan heb ik het over Meadow Lake. En dat mooie nummer, de vijfde single alweer van, van, van dat uh, album. Het is de tweede track van dat mooie debuutalbum van Meadow Lake. That man on the payroll. up <laughs> Vorige week uh, kreeg ik uh, een, uh, een bericht binnen van: het is even op uh, deze muziek. Ja, dit is alweer de tijd uit, maar het uh, is nog altijd wel even een, uh, een draaiwaard. Amsterdamse band Kras heten zij en uh, Make Him Disappear. Daarvoor hoorden we Dead Man on the Pedal. Dat komt weer uit uh, het hoge noorden, namelijk Meadow Lake. Ik voorspel je volgend jaar zijn ze al uh, te zien op Eurosonic Noorderslag. Die variant kennen we niet in Rotterdam, een uh, Noorderslag. Maar ze hebben wel hele blik vol met goede muzikanten. En ook uh, met heel veel mooie singer-songwriters. En nou, deze uh, dame die ik uh, hier uh, tegenover heb uh, zitten... die kan eigenlijk nog veel meer dan dat. Want die is vorige week... Zeg ik het goed, Willemijn? Vorige week toegelaten tot... Uh, ja, te, twee, drie weken geleden. Hild. Twee, drie weken geleden. <lacht> Oké, okay, dus, uh, dus alweer een paar weken terug. Maar goed, uh, je hebt het in uh, de tas zitten. Dus, ja, precies. Dus uh, de cabaretopleiding. En ik denk als je gewoon nu al een uur hebt zitten luisteren naar de liedjes, dan denk je, ja, dat kan. Want dat is ook uh, gewoon, daar zit van alles en nog wat in. Uh, en ik denk uh, dat uh, het volgende blokje... daarin zullen wij uh, zeker met gespitste oren gaan zitten. Want daar zit ook het liedje in... wat wij ook heel erg leuk hebben gevonden. Namelijk de zouten tranen. Want dat, uh, die zit er in ieder geval in. Daar ga ik mee beginnen zelf. Daar ga je zelfs mee beginnen. En wat is het tweede liedje dan? Het tweede liedje... ...heeft nog geen titel, want nee. ik heb het deze week geschreven... ...dus oh, jullie hebben een primeur. Oh, we, hebben, we hebben een hele vette primeur. Nou, dus misschien dan moeten de, jullie hierna een titel zullen, bedenken. Zullen, gaan wij wel een titel bedenken, dat is goed. Uh, laten we beginnen met zal te traan Yes. jij Net zoveel liefde Als ik je lippen kuste Als we huilend van het lachen En dronken van de wijn Voelde je de vormen van mijn lijf En het vertrouwen dat ik bij je vond Ik had nooit ingezien Dat dat voor jou anders dan liefdevol kon zijn Zag je het geluk in mijn ogen Als je weer in je hoofd verdwaalde En me vertelde over alles wat je dacht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 Heb je dan echt nooit ingezien Dat dit fout zou gaan Wat zei je Marcus? Ik had mijn gitaar niet aangezet, dus oh. dat is een beetje dom <laughs> Ik hoop dat die te horen was hij was te, hij was te, was te horen. Dus okay. uh... nou, het volgende liedje zonder naam, ik hoop dat het helemaal goed gaat. Zon, zonder naam, uh, dan gaan wij er een titel af Ja, helemaal goed. Schouders. Het voelt een beetje fijn, een beetje laat, haar, haar gang maar gaan Van mij mag ze er zijn Van hem mag ik er zijn Ik kus je lippen, kroei je stevig Het voelt redelijk veilig, redelijk Anders dan hoe het hoort Maar ik weet niet of me dat stoort hij weet ook niet of ik hem stoor Maar het voelt een klein beetje als opgegeven hoop En ik had me altijd voorgenomen Steeds te blijven dromen Het voelt een klein beetje als beter dan alleen Je mag hier altijd komen Maar als je gaat Dan maakt het mij niet uit waarheen Nooit? Nou soms wel, maar dan vooral over series En dat is niet echt interessant Ik vind dat niet echt interessant Jij vindt mij niet echt interessant Je pakt mijn hand, dat doe je eigenlijk altijd Ook als we buiten zijn Ik krijg het lauw warm van binnen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 Dan maakt het mij niet uit waarheen Jij gaat op je knieën We zijn al zes jaar bij elkaar Het moet dan maar En het is best een mooie ring hij was ook nogal duur Ja, je vond hem nogal duur Ik zeg ja, jij zegt ja We zeggen altijd van die dingen Daar denken we niet echt over na Ik denk daar niet echt over na En jij praat me altijd na Um, nou, we gaan het uh, zo uh, gaan we het over het liedje hebben. Want uh, dit is uh, de, natuurlijk uh, de verkeerde microfoon om uh, daar nog uh, nu even over te praten. Maar dat doen we zo. Dus uh, ik zou je nog uh, willen vragen om zo dadelijk uh, langs uh, deze kant uh, van uh, de, de tafel uh, te gaan komen. Um, dan uh, ga ik weer even verder met het lijstje. Want uh, het lijstje is natuurlijk wel heel erg uh, bijzonder. Want volgende week, dan komt Verena Word. En... Ja, de hulptroep uh, staat hier ook uh, aan deze kant. Uh, betekent wel dat uh, Marcus uh, nog even een slinger moet uh, maken richting Haarlem... om een keyboardtafel op, uh, op te halen. Maar dat zal, dat zal wel lukken, denk ik. Dus uh, dat gaat wel lukken. Dus Vreena Ward is volgende week te gast. En dit is het nummer waar zij uh, eigenlijk op dit moment nog... Uh, uh, eigenlijk haar laatste single, uh, dat nummer, dat heet Nobody Else. Else, nobody else. Nobody. Bodies, they still fly around Round the corners of your bed Cats still somehow find een beetje iets van krijgen, denk ik wel. Maar uh, dit is een beetje sferische folk, zo omschrijven ze het. En uh, ze komen uit Amsterdam en ze zijn opgepikt door het King Forward Record label. Dat is het label waar bijvoorbeeld ook Alaska en Dandelion hun muziek op uitbrengen. En niet te vergeten Ayon. Die, uh, die ook uh, al het uh, materiaal heeft uh, uitgebracht. En Lions Den doet dat ook. En dit was het laatste uh, wat ze hebben uitgebracht. Namelijk Silver Grill. Het dat, uh, dateert al van afgelopen maand. Is uh, alweer vier weken uh, hier al bij ons uh, te horen. En inmiddels ook aangeschoven uh, Willemijn weer nu uh, aan deze kant uh, van de tafel. Ik, ik, ik ben even kwijt. Uh, ik, ik wilde nog iets, iets vragen, maar ik ben het helemaal, weer, uh, helemaal kwijt. Uh, oh, ja, weet ja ik. ik weet het alweer. Ik <lacht> weet het alweer. Het gaat over dat ene liedje. Ja. Oh, de titel? Ah, ja, ja maar je, je hebt wel. Ja, wat? Ik, uh, want uh, we hebben. Uh, Dylan uh, staat dat ook. Nou, pak ook maar een microfoon. Yo, je, zit, je staat er toch. Dus uh, wat kan <lacht> mij dat schelen. Dus, uh, Heb je drie uur? Ja, weet ja, je doorleven? We, hebben we, we hebben nog wel. <lacht> Dat is een beetje een flauwe opmerking. Maar goed. Uh... Hallo. Hallo. Kijk. Uh, Dylan en, uh, en Willemijn zijn uh, uh, klasgenoten geweest. Op uh, de welbekende schoolgenoten. Schoolgenoten. schoolgenoten. Uh, maar goed. Uh, we hadden een beetje bij het laatste liedje. Dylan uh, toch uh, uh, bedacht. Jij eigenlijk eerder dan ik. Uh, van, Het is een komen en gaan, toch? Ja. Ja. En, oh ja goed. Je, je mag uh, eerder uh, jou een uh, schouderklopje geven uh, ja, dan ja, dat ik, ik neem het doe. Ik geef mezelf ook een schouderklopje. Ja, dat doe je goed, dat doe je goed. Um, want dat, dat zat er toch wel een beetje in verstopt in dat... Uh, vond jij? Dat vind ja. jij natuurlijk het, uh, het meest eigenlijk. Nou ja, dan hebben ja. we een titel. Ja. Hey. <laughs> ja. Is het ook wat uh, om iets uh, als Low Edict Sound System een beetje een... Cultuur uh, dingen uh, te maken tussen jou en Willemijn en lowe Eydict Sound System zou ik ook uh, wel je? een beetje. Nou, een beetje een soort crossover. Ik bedoel, zoiets. Uh, nee, we de, tekst, de, de tekst, de tekst was er, er net toevallig over. Ja, en dat, ja, ja, ja. dat gaat dus gebeuren. Dat, dat is, gaat dus dat gebeuren. Gaat gebeuren. Dus, dus er zal iets gaan, uh, gaan plaatsvinden met een soort sample uh, met de, de stem van Willemijn, denk ik, of, of zoiets. Ja. Ja. We gaan er naar kijken. Ja. Ja. ja, maar wel met een hele scherpe tekst natuurlijk. Hè. Waarschijnlijk wel. Gewoon ja. Oh ja. een stomme mannen. <laughs> ja, dat, dat lijkt me wel. Het, het wordt gewoon een soort uh, elektronica cabaret. <laughs> dat is wel, uh. nou, het, het, zou, het zou wel heel erg, heel erg bijzonder zijn. En ja. ik bedoel, het, uh, dit zijn ook ideeën die ineens ook hier maar weer geboren worden. Uh, ja, dat, dat krijg je als, uh, als een uh, Dylan is, uh, hoort ze wat al, is een beetje muzikant aan huis uh, geworden bij ons. Dus uh, wat dat gaat, uh, alleen maar goed. Uh, wat zeg je? Waar is mijn vaste stoel dan? Nou, die staat, ja. daar leun je nu op, eerlijk gezegd hoor. Maar, dus, uh, maar goed, um, uh, in welk jaar heb jij de opleidingen dan doorlopen? Zat jij uh, een paar plekken hoger als uh, evenement? Ja, of, uh? in 2013 tot 2016. Uh -huh. Tot en met 2016. Dat is ook die periode dat jij samen met Mike Low Eric Sound System. Ja, en met Daks Lusten en ja, met Luzanne. Ja, ja, dat is ja, uh, Rob Acta-finale. 2015 ja. was dat. Ja. Dat dus zat ik in jaar 2. Ja. En in jaar 3 kwam Willemijn bij mij bij onze school. Ja, toen werd het pas echt leuk. Toen, toen werd het echt leuk. Ja, echt leuk. <laughs> ja terug uh, ook nog even naar Willemijn. Want uh, Sprookjes, dat is je laatste single. Yes. Daar heb je dus een foto uh, bij gemaakt. Nou, uh, Dylan en ik hebben ook net even naar die foto's zitten kijken. <laughs> Maar wij vinden hem natuurlijk... Uh, ja, dit is, dit is het, uh, het is het atypische van een sprookjesprinses. <laughs> dat een was de Een in je hoofd en een, en een, een grote glas uh, bieren in je handen. Dus, uh, ja, was dat, dat is een, hoe het ervoor staat tegenwoordig. Ja. Voor mij. Was dat een beetje het uh, contrast wat je, wat je wilde oproepen met dat... Uh, ja, daar gaat het hele liedje natuurlijk over over. Dat je denkt altijd dat het, is, dat het leven een sprookje wordt als je een klein meisje bent. En dan ja. later komen ze toch achter dat je ineens een pakje sigaretten per dag rookt... veel te veel bier drinkt en mislukt bent in de liefde. Ja. Dus uh, ja, zo, zo is dit tot stand gekomen. Even serieus, ben je mislukt in de liefde? Tot nu toe heel erg. Ach, oh. Komt nou, vast nog wel goed. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat hopen we dan maar. Uh, want uh, ja, kijk, aan de andere kant uh, er zitten toch ook wel wat positieve elementen, zoals bijvoorbeeld uh, dat rijden in die trein daar haal ik toch wel iets, iets Nou, er zit uh, toch wel een positief uh, laagje toch wel in, vind Duurlijk. ik uh, sta, jij, sta jij ook zo in het leven? Of, uh, ik denk dat ik heel positief in het leven sta ja. Ja. Dat, uh, ja? dat denk ik wel ja? dat is ook uh, waarvoor ik mijn liedje schrijf lekker ja. Ja. Door vervelende dingen heen. En dan kan ik er weer liedjes over schrijven. En dus je probeert er eigenlijk een, een, een, een... Doordat je je liedjes schrijft... Geef je eigenlijk een positieve draai aan, ja. aan, aan alles. Ja. ja. <laughs> uh, maar uh, kijk zo'n foto... Hè, waar we het net over hadden. Hoe reageert die buitenwachter dan soms op? Uh, dan is het ook heel lastig om te zeggen... Nou ja, je hebt wel hele cynische, uh, cynische trekjes uh, in, uh, in alles. Ja, nee, het is heel, op die foto werd heel wisselend gereageerd. veel ja. mensen vonden het grappig, maar het is ook... Uh, weet je, als je mijn muziek niet kent, dan denk je echt... Wat is dit voor raar? Ja. Maar als je het dan luistert, denk ik wel dat je begrijpt waarom die foto veel is. Ja, ik snap hem. Maar goed, ik was ook heel blij dat je een paar weken terug... ineens met een nieuwe single op de proppen kwam. Want ja, weet je, het is leuk om de EP... maar die had op een gegeven moment wel zijn lengte wel bereikt. Want er staan vijf liedjes uit. Vijf liedjes, maar er komen vast binnenkort weer nieuwe singles uit. Tukje bij beetje, heet die EP. Luister hem vooral op Spotify. Ja, ja, ja. Um, <laughs> want uh, hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Met, uh, met die eerste EP? Die eerste weer daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Ja? Dat, uh, ik denk dat we zeker meer dan een jaar eraan gewerkt hebben. Mm -hmm. um, ik heb zelf ook lang daarover geschreven. Want die heb ik echt in een proces voor mezelf geschreven. En um, toen hebben we hem eerst heel lofij opgenomen in een woonkamer. En daarna zijn we toch de studio ingegaan. Mm -hmm. Dus we hebben hem eigenlijk meerdere keren opgenomen. Ja. En... Uh, ja, totdat wij iemand tevreden waren met het resultaat. Dus het heeft best wel een tijdje geduurd. Maar het was wel een heel uh, fijn proces, was dat. Dat geloof ik uh, graag. want uh, De weg is soms altijd uh, wel leuk om uh, ja, uh, die precies. te bewandelen. Uh, volg jij uh, Willemijn uh, nog steeds, uh, Dylan? Uh, ondanks dat uh, uh, jij ook met, uh, met alles en nog wat bezig bent. Ja, tuurlijk. Ja? Nou, uh, ik zie alles... Uh... Als we als willen mij iets nieuws hebben, en dat komt op Facebook, dan luister ik dat. Ja. Ik luister ook altijd trouw naar jouw <laughs> Nou, dat, dat, dat daar zullen we nog wel even wat uh, aan doen. Om um, um, even nog een beetje muzikaal uh, dingen wat bij te spijkeren. Want uh, in die tussentijd heeft hij ook uh, niet stilgezekt. Dat is de anti-knuffel. Ik ga straks luisteren in de trein. <laughs> ja, het is Beloof. Goed, uh, goed uh, we gaan eerst uh, weer even Nederlandstalig werk. Want uh, ja, dat, uh, dat, dat, daar ontkomen we niet aan. Uh, want we hebben al uh, net in het vorige uur hadden we ook al. Iets Nederlandstalig. En nu weer. En dat is Tols. Zo heet, de, zo heet het de man. En dit is het nummer Knopen. Ja, Another Day van Low Edict Sound System en de dame die je hoort dat is de wederhelft van Dylan Mike van der Weide en we hebben dus twee vocalen nummers gedraaid van Low Edict Sound System voorbij Laten komen in deze alternatieve femme. Gifter is dit met hun laatste single die ze hebben uitgebracht. Moving on Leaving it behind the way to be the last goodbye to old familiar. Utrecht. Moving on van Gifter. Uh, Willemijn, leuk dat je er bent uh, geweest. Ik vond het heel leuk. Dank ja, je wel. En, uh, en uh, graag uh, tot een andere keer. En dat we hopen weten. zo snel mogelijk uh, van, je, van uh, het album. Uh, Jullie zijn maken. de eerste die het horen. Ja, dank je in ieder geval. Uh, en tegenover staat hij weer. Uh, Marcus van Dam, want wij zeggen dan gezamenlijk in koord tot volgende week. week. Alsof het ja. we nooit euh, anders is. Ja, we kunnen gedaan. het nog ja, Volgende week hebben we Verena Waart hier in de studio. En ik neem aan dat jij nog even een, we, even nog een ritje uh, halen. Om, uh, Volgens mij moet ik wat ophalen bij Dillen. Ja, ja, ja, jij moet nog iets uh, halen bij Dylan. Dus, uh, want uh, als Verena nog een beetje zit te luisteren... dan uh, weet ze dus in ieder geval dat de keyboardtafel wel geregeld Standart. gaat worden. Ja, de standaard. Ja, de, ja, de, ja, de keyboard, keyboardstandaard. Ja. Uh, de laatste voor vandaag is uh, deze Everyday. Everything works out en dat is van uh, Kas de Band. Straks veel plezier met Varen. <middels> Lights grow till my sight turns hazy All I see is where I'm not aware I would eventually want to be Part of me admits that it's probably a face I'm in but facing it's not changing it The fact that I still feel like shit Things I didn't should have done Just tend to follow me along the way